Let me hear you say yeah. yeah, come on say yeah, yeah. come on say hallelujah. hallelujah, let us sing oh happy day. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed.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 Was het maar voor even gelukkig zijn we met elkaar. Het is groen. Ik ben groenteboer, ja u kent het wel, veel van oude hoer Over Ajax, baby's, komjes en het weer Maar de tijd gaat snel ik het is Werd ik rond de groentespecialist Toch bleef ik mezelf gewoon een het weer. Bij mijn grafie is het een komen en gaan Voor een pond tomaten of één banaan En het maakt niet uit, want ik sta voor iedereen klaar maar met één product voer ik toch het mee. Ja, ik maak van elk diner een feest. De is groen en heel bekend. Dus raad u maar. Geen appels, pruim en peren.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 vaak alleen om centen, de mensen kijken wat een ander heeft. En ga je meer dan één keer op vakantie, dan zeggen ze dat je met schulden lijkt. En koopt de buurman weer een nieuwe auto, dan gaan de rotels vrolijk over straat. De mensen zouden beter moeten weten waar het in het leven toest. Omdraait. Geef me maar een ons verlucht, dat is meer dan een pond goud. Pas er wel voor op dat je geen rugkastelen bouwt. Want het leven duurt maar even, alles gaat zo weer voorbij. Geef me maar een dunne lach, dat maakt mijn miljonair. Nee. Want met duizend ramen daarmee komt niet zo vet, want je velen dragen velen, maar. De... Tir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave bésame suave Sueño weet me me Ik wil dat je me aanraakt, dat Ik wil dat je me aanraakt, Ik wil dat je me aanraakt, Ik wil dat je me Ik Dat is een goed idee Dus trek ik heel spontaan Mijn nieuwe kleren aan Daar sta ik voor je huis Zo rond een uren Ja, op dit ogenblik Heb ik zo lang gewacht De stap waarin mijn auto Ik heb een goed idee Wij samen lekker stappen En op mijn weg we, we. Ja, Ze noemen mij, wel meer dan eens, een afdraaibrek Ik ben altijd maar het broertje, waarmee je zuipen kan Een cocktailjurk, een alcohol, maar nooit de nuchtere man Ik ben altijd die zaaiplap, beschonken, dat ben ik Ik ben altijd aan het zoeken naar een geile hobbykip Ik ben altijd naar de kroeg toe Een strandtent, een disco Ben altijd op de versiertour Jagend op chickies, à la Jelo yeah. maar, maar ik dacht dat jij een vrouw was Maar niet de gozer uit de paal was Ja, dat was dat ik blauw was, dat jij niet Donald, maar Katrien was En dat je huid zacht in plaats van rouw was En je haar geen bos, je taal was En je gebit niet geel en grauw was En rot was en je zit het, maar niet staanblast. Dus ik dacht dat je vrouw was In a while maybe you remember where we met on the beach when you showed me the way na na na na En een hart dat bond met duizend deze. Vandaag kan deze dag voor mij niet stuk Ik heb nu eindelijk een keer geluk Ik heb je ooit gezien in een droom En bovendien vind ik jou een ontzettend lekker stuk Ik heb de open haak vast lekker aangepakt een uur geleden koel gelegd. Ik heb het licht getint en zag dus een cv'tje aan. Het gevoel wat ik voor jou heb daar gezegd. Vandaag lig ik weer lekker in mijn vel, Want zo dadelijk dan gaat Wopen met een club en een harde avond met duizend decibel. Zwaai met die handen, zwaai, zwaai! of the 70s just keeps on trucking. Summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Hey, oh, hey. Tonight, hottie's wearing Prada skirts, real tight.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 Ain't nothing but a summer jam We're gonna party as much as we can Winter, dus we staan weer op de latten. Lekker skiën, lekker feesten, we gaan ons weer bezatten. Op de op rollenbaan is het even van we gaan. Nu liggen we te zingen in die rode krui En we gaan, gaan, gaan op een dikke banaan. Ga maar aan de kant van de Korea. en We gaan weer als een met die handen heen en weer. We draaien. No Gezind je wijs horen Gewonnen, dat is dan kut Geen Nobelprijs voor de vrede en geen Oscar, kut Dat is toch niet normaal meer zoveel pech, dat is toch kut Het leven is kut, het leven is kut En we gaan maar door, dat is het idiote Het leven, dat is godsvolslagen en volkomen kut En is het een geen die kunt, dan is het kloot. Je moet een jas gaan kopen, kijk dat is op zichzelf een kut. Je gaat naar buiten en het regent, dus dat is dan weer extra kut. Je koopt die jas, je trekt hem aan en de zon schijnt, dat is dan kut. Kan je die kutjas weer uitdoen, loop je met zo'n kutjas over straat, dat is kut. Het leven is kut, het leven is kut. Eerst een kutjeugd in een kutstad, in een kutland, dat is ook kut. Dan in een kutcafé met kutpubliek, dat is nog eens kut. Dan kun je ook nog zo'n kutliedje mee gaan zingen, dat is nog kut. Omdat een kutgas anders denkt dat zoiets leuk is kut. Een kut, kut, kut, kut en nog een kindje kut. Nou kan je zeggen wat je wil, maar zeg nou zelf: het leven is kut. Eentje, drinken, drinken. Hé, hey, maar even drinken. Hey, hé, hey, gaat het drinken? Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Echt wel? Dat zie je in één ogenblik. Logisch. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Voor een keer met zoveel talent. Mooi mooie meien die mij maar hebben gezien. Hier val meteen naar mijn voeten. Ha, hier het thema is het Ik doe het zo goed bij de mannen. Maar dat geeft ook al geen kik. Oh. Er is een idee. day Zoals ik jou niet ken Ik hou van jou zoals je bent Gewoon Zoals je bent Blijf jezelf verander niet Gewoon jezelf zijn alsjeblieft Gewoon Zoals je bent Je rolt zomaar in mijn leven Anders dan voorheen Ik kende jou al heel wat jaren Je moest me echt niet maar het scheen Blijf zoals ik jou Blijf jezelf niet. Gewoon jezelf snel zijn als je blind. Gewoon. Zoals je bent. Haar alleen, we keken naar elkaar. We spraken van de liefde, het was toch zo mooi. Het leek een droom die nacht, dat had ik niet verwacht. Ze keek me aan en zei: Wanneer is dit voorbij? Geluk was toen dichtbij. Ik weet nog wat ze zei. Ik vertrouw. Want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond. Och was ik maar bij moeder thuis gebleven, och was ik maar met jou niet meegegaan. In de zappen groeien, in de gloeiend hete zon. Valencia. Waar de rode rozen groeien langs de rand van je balkon. Valencia. Waar verliefde met aardjes dromen bij een glaasje rode wijn. Valencia. Zou ze graag weer in de mooiste stad van Spanje willen zijn? Bij die senioritas je meteen de gloed Van die donkere ogen, dat purge Spaanse bloed Je bent meteen verloren, je voelt je als erboren Je hart zingt vol amoren, wat is het leven goed? Valencia, waar de sinaasappen op In de goede zon Valencia, waar de rode rozen bloeien langs de rand van je balkon. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc als mijn woning. Ik rijd door zon en door regen. Je komt me overal tegen. Een tukie, doe ik het in mijn truckkie. Ik heb geen kamer nodig, nee, dat is overbodig. Ik slaap hier als een rol. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truck als een woning. Ik rijd door zon en door regen. Je komt me overal Even. Jij bent veel te mooi om in je eentje naar huis toe te gaan Jij bent veel te mooi om in je eentje te dromen Net als een magneet, zo trek jij alle mannen steeds aan met jou in je eentje niet gaan. Alle mooie meisjes lopen veel gevaar als ze s maar alleen de straat op gaan, vergaan. Laten jullie nou toch voor dat gevaar verbazen en met jou naar huis toe gaan. Jij bent veel te mooi om in je eentje naar huis toe te gaan.